Uw. Goedemorgen, ik ben Dioke Teertza. Dit is het nieuws van NOS op 3. Premier Rutte vindt dat rellende boeren gisteravond veel te ver zijn gegaan. Hier is ook een beperkte groep boeren bezig om het voor iedereen te verpesten. Hij zegt dat hij met afschuw heeft gekeken naar de beelden van boeren... die losgingen bij het huis van stikstofminister Van der Wal. Je gaat niet voor het huis van de minister uh, vuurwerk staan afsteken en gier uitrijden... en kinderen in paniek, of, in, in, in, in, in, kinderen bezorgd maken en ja. gezinnen in gevaar brengen. Dat doe je niet. De boeren beukten door een politieblokkade en vernielden een politiewagen. Agenten grepen vanwege hun eigen veiligheid niet in. Ook vandaag zijn er weer boeren van plan om actie te voeren. Rijkswaterstaat raadt mensen die de weg op gaan daarom aan om zich voor te bereiden. Neem in ieder geval water mee, want het wordt warm en je zou wel eens vast kunnen komen te staan. De twee Belgen die gisteren zijn opgepakt voor de overval op kunstbeurs Tevaf zeggen dat ze er helemaal niks mee te maken hebben. Hun advocaat zegt tegen het AD dat er in hun auto ook geen wapens of juwelen zijn gevonden... en dat hij ze ook niet herkent op de beelden van de overval. Piloten willen hun handen wel uit de mouwen steken. Ze kunnen best aan de slag bij de bagagecheck op Schiphol, zeggen ze zelf tegen de Telegraaf. Bij die check staan door het personeelstekort elke dag een lange rijen de piloten van KLM, Transavia en TUI hebben tijd, want door de chaos zijn veel vluchten geschrapt. Elke vakantie die ze kunnen redden, is er eentje, zeggen ze. Goud voor Sharon van Rauwendaal. Ze pakte die medaille net op de 10 kilometer open water zwemmen op het WK in Budapest. Sharon zwom een tijdje achterin, maar kwam in de tweede helft ineens op kop. En in het laatste stuk werd het pas echt spannend, zag deze commentator. 3 zwemmers, Het is voor het eerst dat Van Rouwendaal wereldkampioen is. In 2016 haalden ze al wel een keer een gouden plak op de Olympische Spelen. Het weer nu lekker zonnig, straks wat wolken. Het is 25 tot 29 graden. Morgen begint ook zo, maar smiddags komen er buien en koelt het af. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat één file op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam. Je hebt 10 minuten oponthoud daar tussen Muiden en knooppunt Watergraafsmeer.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 Deze aflevering trap ik af met Goud van Oud. De eerste die je hoorde waren de Doobie Brothers met Listen to the Music. Ook Bruce Springsteen en de Mavericks dragen een steentje bij. I can take you home.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 Aanbevolen. Nieuw van eigen bodem met Tabita en Wilde Rozen. Jaap Rezema en Lea Rue met Code Rood en Stan Vreken met Marta. Ja, je jij bent dan ga ik open Volg de wind en leef je uit Zijn het zo bijzonder, als zo perfect En het werkt, ah, ah, ah. Groeien op ons mooiste in alle staten Ik laat jou, hier aan me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 Ik was in de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 de hemel. Ik keek mijn adem en ik, ik was prageloos. Je zond hier aan de trok, ik kom om te ik je stem, je stem, je stem. Ik krijg je niet meer uit mijn hoofd. Probeer het wel maar, het is hopeloos. Oh.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 Tuesday night Cage. They put her on display So everyone could see It's a big mistake Zomer heeft zijn intrede gedaan en dat betekent meer aandacht voor Latin klanken. In dit eerste blokje luisteren we naar songs van Alvaro Soler en Topic, Daviles, De Novelda en Cali I El Dandy en Ricky Martin.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 Play. Triple play, triple play. Bebe, yo ya no sé dormir si tú no estás acostadita está a mi lado. Huye, oh, yeah. qué bueno que vivir, sabiendo que lo malo está en el pasado, porque tú tienes la música. decirte que voy a escribirte una canción. De Cotadita a mi lado, <muchas> un dos, tres, un pasito para adelante María, un, dos, tres, un pasito para atrás, un, dos, tres, un pasito para Dante María, un, dos, tres, un pasito para <muchas> John Travolta en Olivia Newton-John, Kit Rock en Mungo Jerry is de zomer in een bol geslagen. Hey, tell you, hey. Hey, it, had me a, blast. It, so fast. I met a girl crazy for me. Love still be friends Then we made our true love flower Wonder what she's doing Play. Songs waar de nostalgie van drijft... Eerder hadden we nieuwe Nederlandstalige klanken in een blokje, nu Engelstalig het eigen land, met bijdrage van Mel en Vintage Future, Oliver Pesch en Tim Knol. top. NPO Radio 2. Hets van de nacht.